Ah, liefde voor de kunst, eh, ik moet zeggen, eh, dat is een, denk ik een heel eigenaardig eh, verhaal. Ik weet het ook niet juist, het is, het is vanaf heel jong al had ik toch wel zo, eh, laten we zeggen, als ik contact op de buiten en allee, was eh, <coughs> was toch wel de schoonheid van het landschap, de schoonheid van... Ik denk dat het ook iets te maken heeft met het begin van de rock and roll, dus als je de, de, de ik heb het begin van de rock and roll meegemaakt Elvis Presley noem maar op, dus meer een keer begon alles te schwingen en te... Het, was, het was echt een, een soort revolutie op dat moment, zo meer een keer al die geluiden. Ja. Ten in Halle hadden wij een juffrouw, mevrouw Ottovaren, die Franse les gaf. En in elke les bijna had hij het over Van Gogh of Gauguin of de impressionisten. Dus heel veel was hij toch ook, die, die, die, die trachten ons Frans te leren en regelmatig gooiden ze daar dus een paar fantastische kunstenaars tussen. Anderzijds op de buiten ja, was dat zo de koekjes door, waar dan de Jordaan's op stond en, en Van Gogh en, en, en, en, en Rubens en, en noem maar op. Nu, eh, ik kom eh, in Pajotaland was natuurlijk ook het, het landschap van Jean Brusselmans herkenbaar, die mooie... Eh, of het is iets, het heeft mij, ja, het heeft mij dus niet losgelaten. En dan, uh, ben ik gelukkig dus naar Sint-Lucas gaan in Brussel? Daar heb ik de stage kunnen volgen bij Poldergelder, Gelder, het tv-decor. Dus dat heb ik als jonge man dus ook in de studio's. Ik heb de nieuwe studio's op de Rijerslaan en zo meegemaakt. Dus waar dan je toch ook uh, ja, decor maken is ook zoiets. Uh, het is, uh, en en ja, ik verdiende er dan ook nog mijn kosten een beetje mee, dus kon ik mijn eigen studies betalen. Uh, dus het heeft me eigenlijk nooit, uh, nooit losgelaten. En nu vandaag, ja, ik zeg, uh, is het zo dat ik nog altijd eigenlijk blijf schilderen, of bezig blijf met de anderen, door de anderen te laten doen. Het is ook zo dat uh, het, het einde van mijn schilderscarrière is ook een beetje geweest. Ik heb dan Fred Berfels leren kennen op zijn atelier. En dat was ook dus in mijn oude galerie. Uh, al die mannen zaten daar achter de hoek. Dat is de Spanje pansteek, daar zaten al die kunstenaars bij elkaar recht over de bakkerij. En dan op, de morgen, op de maandagmorgen komt een bervoets bij mij wel. en hij wist altijd dat ik, uh, dat ik uh, verf had. omdat Ik had natuurlijk geld omdat ik de weekends ook werkte. En dus uh, een van mijn uh, lievelingsbijzigheden was verf gaan kopen, dus hij wist dat. En op een maandagmorgen komt een misbel naar de en hij deed hem niet wat, ver, wat fijn, maar op. Ik meen naar zijn atelier en nodigde hem uit. En nu, op, nog in vijf minuten waren al mijn grote tube van Lafay, die waren op. Hij trapte erop met zijn armen, En tevreden dat er was. En alles was ook juist. Ik denk nog altijd dat dat mijn afscheid is van de schilderkunst. Dus dat ik toen gezegd heb, ja dat is De kunst bewijst dat er nog iets anders is ook dan de tristesse van het leven. Ik moet eerlijk zijn, als ik de meeste, de meeste dingen in het leven zie... ...dat ik niet altijd zo optimist ben over hoe dan mensen zich gedragen tegen elkaar... Hoe dat... En ik denk in die kunst tracht je toch nog naar die emotie te gaan, dat betekent ja, naar die goeie momenten, minder goede momenten, noem maar op, uitgesproken dingen, je zoekt naar vorm, je kan, als je een beetje geniet van de kunst, uh, ik heb nu een tentoonstelling van Hugo Herman, uh, City Life and Body Language, dus alleen al van zo'n tentoonstelling kan je heel veel leren als je door de stad loopt. Hoe je bepaalde figuren of bepaalde combinaties ziet, hoe dat bepaalde uh, mensen lopen, hoe dat bepaalde generaties uh, de, de contrasten tussen oud en, en jong en, en al die dingen. Uh, het, het is een, een continuïteit, uh, het, het uh, laat jouw reflecties na nou over het leven. Hè? Fred Bervoels die zegt, ja, ik, ik schilder, ik, ik teken Dus uh, dan iemand anders zoekt mij naar de zuivere vorm, uh, dan uh, nog een andere kunst, met de architectuur en, en al die dingen. Dus ik bedoel, uh, het is zo een, een, een rijkdom, bovendien ook die die entourage, de mensen die je leert kennen, de verzamelaars en zo. Dat, die, dat, zijn, allemaal, dat zijn allemaal boeiende mensen. Als ze geïnteresseerd zijn dan snap snapten? Ze zijn aan iets anders geïnteresseerd dan alleen dat negatieve wat je vandaag in mijn ogen veel te veel hoort. En ook van dat negativisme ben ik zo bui als kaupap. Dus het, er is te veel negativisme. Uh, ik heb het in, in, in deze stad gezien in Antwerpen. Uh, dat als je, als je, je, je bent echt uh, iemand met een slecht karakter als je niet toegeeft dat er op al die jaren ontzettend veel gebeurd is, dat er vandaag nog heel veel gebeurt. Uh, ik denk, als je met die kunst, uh, enfin met kunst, kunst en leven bezig staat, dat uh, dat het leven ook nooit stopt. Het, het stopt natuurlijk, ding is een je moet uh, op een gegeven moment verdwijnen, zoals Wanners' verdwijnen is. En, uh, maar toch denk ik, blijft die naar nergens schrijven. Het is een never ending story, hè? dus het gaat altijd maar door. En uh, je moet Eigenlijk uh, denk ik, dat is jezelf dus, uh, een beetje trouw blijven, maar je moet het onderzoeken. Je moet, een, ik denk, je moet een blijvend onderzoek doen als je gewoon altijd op je borst zit te kloppen, dat is een, een heel gevaarlijk doen. Het is door met de dingen bezig te zijn dat je soms ook twijfels hebt en dat je ook dingen, dingen ontdekt. Dus het is, het is en blijft een zoektocht. Je kan niet zeggen, nu ik ben 65 geworden of zo. Ik weet het vandaag, nee, dat is het voordeel om kunst, dat, uh, dat zal nooit af zijn. Dus uh, dat, blijft, dat blijft, dat is een, een beeld en het, uh, we blijven het ook doorgeven. Dat is, uh, ik denk dat is ook de grote traditie. Dus de grote traditie van hier is verzamelen, uh, beleven, uh, dus die continuïteit blijven doorgeven. Je ziet dat heel veel... Uh, Ik kan maar één ding zeggen dat is, ik heb nu niet het gevoel met de 40 jaar. Het is geen eindpunt, voor mij is het geen eindpunt. Het is natuurlijk, ja, na nou 40 jaar kun je mogelijk zeggen dat het, uh, het, is, het is natuurlijk een ganse periode. Maar ik denk nu, het is gewoon blijven het wachten voor te doen. En het nog zoveel mogelijk goede dingen, dingen te doen. En uh, misschien, ja, het is ook omdat ik zo geëngageerd ben in die... Uh, Noemen ze het in die beroepsverenigingen en in die dingen, ik ben ook Europees voorzitter geworden van de Galerieën. Uh, is, het, is het belangrijk om daar een rol, dat wil zeggen, een, een rol te blijven spelen en om de officiële instanties ook te overtuigen van jonge mensen kansen te geven. Want daar gaat het over. Had ik nooit dit gebouw kunnen huren om een, een goede prijs of zo, dan had men dit ook nooit gedaan.